De beleggers leiden ook tot een daling van de olieprijs. Die staat nu op het laagste niveau in zes maanden. De Europese Commissie begint een onderzoek naar de voorgenomen fusie... van de beursbedrijven Deutsche Börse en NYSI Euronext. Volgens de Commissie zijn er op verschillende terreinen mogelijke obstakels. Zo zou het nieuwe fusiebedrijf een te machtige positie krijgen... op het gebied van derivatenhandel. Het onderzoek van Brussel naar de fusie moet eind, eind dit jaar klaar zijn.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 Tijdens het bezoek van president Obama aan Chicago hebben twee F-16's een klein vliegtuigje onderschept. Het luchtruim was vanwege het bezoek tijdelijk gesloten. Toen er toch een vliegtuigje opdook, werden er gevechtsvliegtuigen op afgestuurd. Het toestel keerde direct om toen de F-16 naderde. De piloot, een vrouw van 75 jaar, had geen idee dat ze een verboden zone was ingevlogen, dus had geen radio in haar oude vliegtuigje. Volgens de politie in Chicago was ze niet geschrokken, maar wel heel verbaasd.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 Ja, eens even kijken welke vragen ik nog open heb staan. Uh, het bakpapier, waarom dat niet in brand vliegt in de, in de, in de oven wel grappig, want iemand uh, vertelt dan via Twitter... dan zou je oven uitbranden. Ja, dat, dat snap ik ook wel. Maar ik vind het gewoon bijzonder, en even het ook, dat je papier in de oven kunt leggen... en dat het vervolgens niet uh, brandt of uh, zwart blakert of dat soort dingen. Hoe zit dat? Waar wordt bakpapier dan eigenlijk mee bewerkt? 0800-1121. Igor had met zijn verhaal over digitale klokken een punt. Waarom springen ze soms op 24 na de 23 en soms op 0 na... Uh, um, even kijken. Ja, op 0 na 23. En uh, er is al iemand die zei van dat het gewoon een kwestie van software is. Maar misschien heb je nog een aanvulling. Dan kun je ook even bellen naar 0800-1121. Uh, in Amerika wordt dus gebruik gemaakt van EM en PM. Ja, het is daar inderdaad een gewoonte en hier niet. Volgens mij kunnen we daar verder niet zo heel veel... dan komen we ook terecht op waarom ze in Engeland nog steeds uh, links rijden... en andere uh, gewoontes. Dus uh, ja, ik ga, ik ga hem gewoon doorstrepen nu. Ja. Uh, Kitty wil graag weten waarom mannequins tijdens modeshows zo raar lopen... Nou, als iemand daar verstand van heeft, is het ook leuk om even te horen. En uh, Peter belde over de karakter- en aanlegtest van zijn hond van zeven weken. Heeft het zin bij een pup om een karakter- en aanlegtest te doen? En wat houdt het dan in? Als iemand een beetje verstand heeft van fokken, laat het even weten via um, 0800 1121. Uh, dan wilde hij net belden uh, dat ze bij volle maan niet kan slapen en of mensen tips hebben bij het slapen, zowel bij volle maan als, als wanneer je misschien last hebt van uh, straling in de bodem of in de grond. Nee, je kunt het allemaal doorgeven 0800 1121. Je kunt mailen naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl. Als je liever hebt dat wij jou even bellen, zet je nummer er dan even bij. Twitteren kan naar apenstaatje Nachtzuster. en je bent van harte welkom in de chat. Daar kun je terecht via www.nachtzuster.net. Maar het leukste is altijd als ik je even kan spreken. En dat kan via 0800 1121. Nou, Wil is denk ik de bet al met de hoofdeinden naar het noorden aan het zetten. Meer tips? Geef ze even door. Hè, zodat zij lekker kan slapen vannacht. Draai ik Radiohead. Go to sleep van Radiohead was dat voor Wil. Die kan uh, gaan slapen, maar nu nog niet. Even nog twee uur uh, te luisteren. Anders uh, doen we het helemaal voor niks natuurlijk. Uh, Robin. Uh, Robin. Goedemorgen. Hallo. Hoi. Ik hoorde mezelf nog even, maar nu ben ik uit. Ja, je bent uit. Huh. Wat uh, kan ik voor je doen? Uh, ik heb een vraagje. Nou, daar zijn we voor. Waarom zit er in een potje zure haring zoetstof... <laughs> en waarom, Robin, zit jij te kijken wat er in een potje zure haring zit? Nou, ik, uh, mijn vriendin had het laatst meegenomen. En, uh, nou, hartstikke lekker, een stukje geproefd. En er was wat mee. Dus ik kijk op het etiket. En uh, er zat dus zoetstof in. En ik vind dat echt verschrikkelijk spul. Ik wist ik het gewoon niet. Nee. krijg een hele rare slijmlaag in je, in ja, je keel. Ja. Dus, uh, ja, uh, wat was het? als Aspartame geloof ik. Ja, ja, dat is ik, echt ik smerig spullen, hè. Ik heb het ook Ja, echt goor gewoon. Ja, uh, ja het is in frisdrank, frisdrank. Vind ik het ook niet lekker. Drink het ook nooit. Proef het ook gelijk als iemand het probeert. Als iemand het stiekem in je koffie smokkelt. Ja, precies. Dat iemand geen suiker in huis heeft en een stiekem zo van die zoetjes in je koffie doet. Vredelijk. Ja. Echt, mogelijk. Ja, wat grappig dus, dat je er zo'n afkeer van en, hebt. en Volgens mij uh, zat er vroeger, of voorheen, wel suiker in de zuurharing. Uh, een week of twee of drie terug uh, ging het veel over voeding. Ja. En het had dan met de smaak te maken. Misschien om het, het azinderig een beetje af te halen. Maar dat ga je gewoon nooit redden met de zoetstof. Het is ja. gewoon smerig. H Oh, sorry, ik moest even gapen. Dat is toch ook wat, hè? Ik zit gewoon te gapen op de radio. Maar ik luister ondertussen wel, hoor. Maar het ja, um, ja. lijkt mij heel raar, maar stond het gewoon tussen de ingrediënten? Of stond het aan de voorkant op het etiket, nu, zure haring met zoetstof? Nou, dan ik het helemaal <laughs> nooit meer, denk ik. En, ik uh, het. Uh, ja, het is gewoon niet lekker, heel simpel. Het hoort nee, er maar... gewoon niet in. Dus... Maar er stond bij de, bij de ingrediënten stond gewoon aspartaan? Getsi, Wat raar. Ja, ja. ja, nou ja Het zal allemaal wel weer ergens goed voor zijn. Want ja, waar hadden we het nou toch over drie weken geleden... dat er suiker in iets zat? Dat ja, in de ook... Ja, in de voorverpakte vleeswaren zat ook suiker. Ja, suiker, ja. Suiker, ja. ja. maar de, hier zit dan geen suiker in, maar zoetstof. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat is helemaal raar. Want doet er dan gewoon ja, suiker en... in. Ja, precies. En je ja. hoeft geen, uh, ik weet niet hoeveel gram in een potje haring te gooien, daar gaat het helemaal niet om. Het nee. moet ook zuur zijn natuurlijk. Ja, dat is maar de bedoeling. dat ze er zoetstof in, in stoppen, nou, dat is voor mij één groot raadsel. Nou, dat verbaast mij ook. Wat is er gebeurd? met? Heeft jouw vriendin uiteindelijk dat potje nog leeg gegeten? Of is het uh, in de kriko? Ik kliko? heb de Ja? <laughs> ja, oh, jij bent door. echt, je, jouw ja. afkeer van aspartaan zit echt heel diep. Ja, ik vind het... Uh, <laughs> ik, ik, ik heb wel eens wat gekoegeld uh, op het spul. En uh, ja... Dan krijg je allemaal van die uh, complottheorieën en dan ja, ik denk ook, ja, moet je dat dan geloven. Ja, raar uh, is dat, hè? Ja, ja we wat, wat hebben het over dat je van Aspartam krijg je honger. Ja. Nou, dat is natuurlijk erg interessant voor een, uh, een voedselfabrikant. Ja. En je, je krijgt er kant ook je, sorry? Nee, je krijgt er behoefte aan zoet van. Ja, dat Dat is ja. ook zo raar, ja. ja. ja. Ja, ja, wat moet je daarmee? Ja, het klinkt wel aannemelijk aan de ene kant. Het is natuurlijk ja. prachtig als je dat dan overal instopt. Want dan gaan de mensen meer eten. Ja, slim. Ja. En dat zou dan ook verklaren waarom ze het in die zure stoppen. Ja, ja nee, maar je, nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze gewoon denken. laten we willekeurig voedsel nemen. en overal een beetje aspartam in doen. Ja, ik weet het niet. Daarom, nee. daarom mijn vraag. Ik vind het heel, heel vaak. Nee, maar het is vast zo dat de zure haring dan te zuur is als je daar niet te klein... Het is net als met... Ik heb pas geleerd dat in lekkere zandkoekjes... Als je ja. zandkoekjes bakt, dat je daar ook een heel klein pietje zout in doet. Ja. Nou, dat klinkt ook heel onlogisch. Ja, maar dat, volgens mij deed mijn moeder dat vroeger ook in de ja. pannekoekspul. Uh, ja, precies. Ja. En, en een, een, een snufje zout. Dus zo en, zit er misschien... een, een snufje, ja, een snufje. En zo, <laughs> zo, zo zit er misschien een, een snufje... Een snufje uh, zoetstof in de zure haring. Ja, maar je proeft het. Ja. Je proeft het echt. Ik weet niet of je ervan houdt. Je zou het eigenlijk eens moeten proberen. Nee, ja, ik begin er niet aan. Maar ik begrijp wel wat jij bedoelt. Ja, er dus zijn een paar van die smaken. Dan kan je, als je er niet tegen kunt, dan, uh, dan proef je het overal ja, boven. Maar proeft Maar jouw vriendin dan? het ook? Nee, want die, die is niet zo van de zure haring. Nee, ja. Yes. Oh, die proefde. Die had voor jou zure haring meegenomen? Ja, liever. Helemaal voor jou, maar jij zegt net, ik ja. proef een stukje. Dus als jij een zure haring neemt, dan proef je eerst een stukje. Ik had, nou ja, het zijn vaak stukjes, hè? Oh ja, dat weet uh, ik. Veel. Of, of een rolmops. Uh, ja, of een, een hele zure haring. Ja, het zit er gewoon in. Ik heb al die potjes afgesnuffeld. Ik ga nooit mee boodschappen doen, maar dit was een, uh, een prachtige stimulans om, er de, om eens even te kijken in die schappen. Het zit gewoon overal in al die zure haring zit zoetstof. Maar zeg je vriendin nog nooit van Robin, hou nou toch eens een keer op met je Nou, het, uh, <laughs> ik was, kijk hoor, uh, denk een week of drie, uh, mee, supermarkt, uh, in het schat kijken van de haring, uh, staat een man naast mij die pakt zo'n potje, ik zeg, dat moet jij niet eten, dat is niet goed voor je. Hij <laughs> zegt, wat bedoel je daarmee? Ik zeg, er zit zoetstof in. Hij zegt, zoetstof? Ja, kijk maar op het etiket. Had hij hem teruggezet? <laughs> dus, uh, dat was wel grappig. <laughs> dus jij maakt ook nog eens een keer vrienden in de supermarkt? Maar ja. ik, ik bedoel, het gaat wel een beetje ver... ...omdat er als er een inimini mini Piti uh, zoetstof in zit... ...om dan te gaan piepen, dat het niet goed voor je is. Ja, maar er, er blijft één groot raadsel waarom dat erin zit. Dat, dat, is ik. dat vind ik ook. Ik, ik snap ja. het niet. Ik vind het vreemd. Ja, ja. ik zeg uh, 0800 1121 en dan uh, lossen we het op. Ja, mag je nog een vraagje op? Gaat, dat het nou, niet worden. Ik, nou, ik stik een beetje in de vraag. Heb je niet een antwoord? Mm, nee, oh, ik kan nee. wel uh, naar het in die wel over een klein maandje. Nee, joh, kom nou maar door, anders dan... Uh, pff, jeetje. Nee, ja. heb ik jou voor een maand weer aan de telefoon. Ja, dat vind, <laughs> vind ik niet leuk. Jawel, Robin. Vind het heel gezellig. <laughs> nou, kom op, wat was je andere vraag? Uh, even denken, hoor. Ben je hem nou uh, vergeten? Ja, ik schrik ervan dat het hij, dat hij toch mag. Ja, precies. Je denkt van wat, hoe wilde ik hem ook alweer inleiden, denk je. Ja. Want er moeten ja, een anekdote vooraf gaan. Wat? Ja, wel, tuurlijk mag, ik mag. Geen ja? nou, we, oh. Maar dat is altijd zo. Mensen zijn bang om een merknaam te noemen. Maar het is echt 9 van de 10 keer helemaal geen reclame dat jij iets gekocht hebt, hoor. Oké, okay. ja. nou, dan, dan ga ik los. Ja. Ja. Je neemt een kopje koffie van ja. Senseo. Ja. Daar gooi je uh, een grondje suiker in. Of een zoetje? Uh, heel, heel goed. Ja. Nou, geen zoetje. geen nee. zoetje, Die doen we niet. Nee. Uh, een goedkoop suikerklontje. Binnen <laughs> 30 seconden is de schuimlaag van de CNC al weg. Ja. nou En als je dan een duurder suikerklontje doet... <laughs> dan blijft dat schuimlaagje gewoon mooi bovenop de koffie liggen. <laughs> ben je, Heb je er nog? Ja, ja ik... ik... Ik denk even na hoe ik de volgende vraag ga formuleren. Oh. Maar heb je echt te veel vrije tijd, Robin? Ik uh, heb heel veel vrije <laughs> tijd, ik kom nou om in het werk, het is nou andersom. <laughs> ja, dus het, het is nu nog een beetje de naweeën van de tijd dat, jij, de, dat je nog uh, tijd over had om te testen. Of goedkope ja. suikerklontjes, anders ja. reageerden op jouw koffie of andersom? Het, het, het kwam zo, ik had zijn CEO thuis en... Uh... Uh, mijn suiker was op, dus ik moest naar de buurvrouw. Ja. Nou, die heeft goedkope suikerklontjes. Nou, dat maakt niet uit. Eerlijk dus. waar? Jouw buurvrouw ja. die heeft van die euroshopper zo'n uh, doosje ja. rode. Ja. Ja. ja. Terwijl, en wat nou. heb jij dan voor suikerklontjes? Van de CSM. Ja. CSM. Oh ja, van die merk suikerklontjes. Ja. Ja. De Zijn diezelfde suikerklontjes? suikerklontjes? Ja. Ja. <laughs> <laughs> Ik gooi dat in mijn koffie en dat de, de, de, de, werd een heel raar slap bakkie ook. Dus ik denk: heb ik nou wel een uh, petje vernieuwd of niet? Dus ik maak een nieuwe, gooi daar weer uh, twee klontjes suiker in van de buurvrouw. En uh, weer mijn laagie weg. Volgende dag suikerklontjes gekocht. Mijn suiker in mijn CCO kopje. En ja hoor, het blijft keurig liggen. Ik vind de oplossing komt al hoor, via de chat. Oh, dat is mooi. Dat is mooi. Heb jij een telefoon, Moet jij even op mijn knie, knie leggen. Momentje. Oh, ze gaat mij even op zijn knie leggen. Hij, gaat, hij rijdt nu langs politie. Ze dus ziet de politiecontrole staan. En hij denkt van, oh, ik moet even mijn telefoon hier leggen... want anders moet ik 130 euro betalen. En ja, ik Sorry, weet hoeveel dat, dat weet. kost. Ja, zag je politie? Ja. Ja, goed zo. Goed opgelost. <laughs> Ja, maar uh, uh, Daan H., die uh, Twitter, of die Twitter, die, uh, die laat via de chat weten dat jouw buurvrouw waarschijnlijk vette vingers heeft. <laughs> want die heeft, dus, nee, die heeft met die vette nee. vingers aan die suikerklontjes gezeten. Ja, dat klinkt uh, best wel aannemelijk, maar dat is het echt niet, uh, want oh. zo heb je ze van de euro je hebt ze ook nog van andere goedkope supermarkten, die dus suikerklontjes verkopen. Zonder je bent, je hebt het echt geprobeerd met alle suikerklontjes die je maar kon ja. vinden in de wijde omgeving. Ja, dat heb ik doorgetest. En met ja. al dat goedkope spul wegschuimlaag. <laughs> ik heb vanaf... mezelf ook gepeeld. Ik heb een mail gestuurd naar Douwe die vonden dat. <laughs> uh... Ja, zeg maar. Die vonden dat zo interessant, dat, uh, ze gingen er wat mee doen in het ja. onderzoekcentrum. Ja hoor, nou, meneer, dat... we gaan er echt wat mee doen ja. in ons uh, luxe onderzoekcentrum in Herengewaard. Ja. Dat bestaat echt, er werken heel veel mensen. Ja. Ja. Nou, ja. Dat is drie jaar goed terug, nooit wat. <laughs> dus. Nou. Hallo. Hey, het is ook drie jaar geleden dat jij euro suikerklontjes bij die buurvrouw bent geleden. Ja. Oh. En daarna nooit meer natuurlijk. Nee, ja, want. Ja, het is voor die buurvrouw ook niet leuk, hoor. Dan kopen ze goedkope suikerklontjes en dan ga jij de helft in je, in je mislukte senseo gooien. Nou, ik, ik heb er wel gevraagd om ergens anders op te gaan bezuinigen. Want dit gaat ja, dit kan, kan zo natuurlijk niet langer. Ja. Nee, dat nee, wil ik niet. Kan niet. Nee. dus. moet um, kunnen. Ja, maar... Oh, dit, oh dit gaat, dit gaat, hier gaat dus nooit een antwoord op komen. Dat denk ik ook niet. Nee, want ik bedoel... Dit, het, is dat het leuke van dit programma is dat er, ik denk namelijk, er zijn zoveel mensen in Nederland die zoveel verstand hebben van van alles en nog wat. Mm -hmm. Maar er is natuurlijk geen hond in Nederland die verstand heeft van het verschil tussen goedkope suikerklontjes en dure suikerklontjes. Nee, en ja, normaal als je dat in je koffie uh, doet en je roert een keer en, uh, nou, goed, het smaakt gewoon naar een uh, kopje koffie met suiker. Maar het, het is echt specifiek met die CCO oh, dat je denkt van, huh? Wat een rare, rare bak koffie. Moet dit maar, je, maar je hebt natuurlijk ook wel geprobeerd om zeg maar, alleen het pure suikerklontje. Wat bedoel je? Nou, je? Je hebt waarschijnlijk ook wel het goedkope suikerklontje en het duurdere suikerklontje de smaaktest bij gedaan. Ja, maar eigenlijk niet zo van, uh, nou we nemen nu een, een, een likkie van uh, suikerklontje A en dan een van B en dat je dan verschil proeft. Dat eigenlijk niet. Dat dan weer niet. Je koopt suikerklontjes nee. in half Nederland om in je CCO te doen, maar gewoon het kale suikerklontje even proeven, dat dan dat nee, we niet. Nee, dat, dat is niet gelukt. Nee. Robin, toch. Robin. Zeg ja. nog even een vraag, hè? Ja. Even een vraag van mij aan jou. Als jij nou die suikerklontjes gaat lenen bij de buurvrouwen, mm -hmm. brengen Breng je ze dan ook weer terug? Uiteraard. En breng je dan dure suikerklontjes of goedkope? Ga je dan speciaal naar de, naar de supermarkt Euroshopper suikerklontjes kopen... om weer goedkope suikerklontjes terug te geven? Nee, dan krijg je gewoon uiteraard de duurdere. En dan gewoon een hele doos. En dan van, joh, neem nou deze, want dit is gewoon lekkerder. Ah, oh, je hebt er gewoon een doos, je hebt er echt een doos suikerklontjes gegeven? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ah. Op dat moment was ik gered. Ik mij is... natuurlijk ook niet dat uh, dat, dat crème laagje van je cc overdween. Er is dus precies één iemand die jou serieus neemt op de chat... <laughs> dat vind ik echt heel lief. Dat is Bus, die mag dan ook best met naam genoemd worden. En die schrijft, dat, vind ik echt, dat gaat mijn hart al naar uit naar zo iemand, die schrijft... Misschien zijn de korrels van de dure klontjes gladder. Ja, ik weet ook niet wat dat, dat kan betekenen, maar dat is toch wel heel lief. Ja, nou ja. Uh, ja dat misschien zou... is de, samen, de samenstelling inderdaad anders dan het, uh, van het, korre, het goedkope korreltje suiker. ja. Ja, dat denk ja, dat ik ook. De... Je hebt wel op de... Ik vraag me af of op een doos suikerklontjes ook een... Of een uh, uh, uh, nou, hè? Staat wat erin zit, zeg maar. De ingrediëntenlijst. Want er zit in principe natuurlijk alleen maar suiker in. Ja, dat klopt. En voor mij staat er verder ook niks op. En bij dat, uh, dat goedkope suikerspul staat helemaal niks. <lacht> ik, denk dat ze de, ik denk dat ze de dure suikerklontjes... Dat nee. ze die precies genoeg verwarmen om er even klontjes van te maken. Dat ze de suiker net genoeg verwarmen om er even uh, klontjes van te maken... en dan ja. allemaal in het doosje doen. En dat ze de goedkope suikerklontjes... daar flikkeren ze gewoon een lading uh, gelei of zo bij. <laughs> of, of gewoon een heel klein beetje bisonkit. Ja. En dat is hetgene waar jouw op koffie van, uh, van uh, plat gaat slaan. Ja, nou, Misschien moet ik er toch nog eens uh, eentje halen bij de buurvrouw. Want voor mij hebben ze ze nog steeds. Uh, en dan het misschien een keer uh, uh, even bewerken met een hamer of zo. Dat, die, dat, dat, dat, eh, dat je dan poeien suiker krijgt. Misschien is, ja. je ziet het er dan heel anders uit. Ik weet het ook niet. Ja, het is, nou ja, ik vind, ik zou wel bijna. Het is dat, het, dat, het, dat ik een nachtprogramma heb... en dat ik dan niet overdag nog zeg maar, zeeën van tijd over heb. Want anders dan zou ik toch even de DE gaan bellen. van zeg Jullie zijn nu drie jaar bezig met testen in jullie testcentrum. Ja. Zijn dat jullie er al idee. uit? Ja, precies. Wel leuk. wel ja. leuk, nou, ik... Ik denk er nog even over na. Maar misschien is er wel iemand, je weet het nooit, die in de suikerklontjes zit en die belt even naar 0800-1121. En als ze dan toch bezig zijn, dan weet hij misschien ook wel waarom er zoetstof in de zure haring aangebracht is. Ja. Robin, jongen, ik uh, spreek je snel. Ik, uh, ik bel nog een keer, hartstikke leuk. Ja, hartstikke goed en voorzichtig. Ja, oké. Okay. Doeg. Doei, doei. Doeg. Ja, ik ben een gebruiker. Het pure spul, dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud in. op je koffie van VOF de kunst. En wat voor suiker zit er in die koffie? Ik ben heel benieuwd of we een antwoord gaan vinden voor Robin. 0800 1121. Stefan? Goedemorgen, Astrid. Hallo. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Nou, over die suiker. Ach, ja. Dat, uh, die, die goedkope suiker, ja. dat, is een hele, dat is een hele grove korrel. Nee. Ja, dat is echt waar. Echt? Als je... De duurdere suiker, die is wat vaker, uh, uh, ja, uh, uh, is een fijnere korrel, een fijne raffinade is dat. En die is veel fijner van structuur. En die suikerklontjes zijn ook veel, uh, die zijn gemaakt van kleinere korreltjes. En als je gewoon een losse suiker hebt, dan blijft die fijne suiker, die blijft ook op, bovenop het schuim liggen. En als je wat grovere korrel hebt, die zakt er doorheen en in het schuim in onder. Nee... Ja, dat zeg echt waar. Maar, maar dat hele klontje kan toch niet al het schuim mee naar, mee naar beneden nemen dan? Nee, maar doordat het een grovere structuur is, ja? zit daar veel meer ruimte tussen de korreltjes. Ja. Ja, en daar gaat dat schuim en dat, dat hecht zich daar aan die suiker en dat, zak, dat klontje zakt naar beneden. Ik geloof er niks van. Nou, ik kan het niet veranderen. Nee, want dan zou je dus zeggen, dan heb je een bakje koffie... Stel dit, dat dit bakje thee bakje koffie is. Dan, ja. En er zit dan een schuimlaagje op. Dat is natuurlijk nu niet het geval. Dan doe je dat klontje erin. En dan van het moment dat het klontje... de, uh, de oppervlakte, het oppervlakte... nou ja, de bovenkant van de, het laagje koffie raakt... totdat hij op de bodem komt te liggen... sleept hij alle, alle, alle schuim in het kopje met zich mee. Ja, maar dat, dat is... Die, die goedkope suiker van de euroshopper... Of, of, dat is een, gewoon een hele grove korrel. Die lost ook niet zo snel op in de koffie. Nee. Maar hoe zit het dan met het crème laagje? Ja, doordat die hecht zich in, in, die, uh, in, in die suikerklontjes. Hmm. En, die klein, en, en die andere, die is veel fijner van structuur, die smelt veel eerder. Die blijft er eerst op op, op, uh, op, op, op, op de... Nou, Oppervlakte. Op, op het schuim. Liggen. Dat iszelfde. Een suikerklontje lacht. blijft niet op het schuim liggen. We hebben het niet over cappuccino. Als je, als je, als je, als je slagroom klopt, ja. En je doet daar gewoon losse suiker in. Van, ja. Heel veel mensen doen een beetje vanille suiker in, omdat dat beter oplost. Als je hebt een grovere suiker, blijf je in de slagroom ook de korreltjes proeven. Ah, ja. In de slagroom. Ja. Van de gewone losse suiker en van, van die grove korrel, daar zijn ook die goedkope klontjes van gemaakt, omdat dat wat minder uh, uh, geraffineerd is. Wat, wat betekent geraffineerd eigenlijk? Ja, de, de, de, de, de, de fijne raffinade. In, du in Duitsland heb je echt heel veel soorten in suiker. Fijne raffinade, ook om te bakken en, en zo. Dat, dat je een fijnere korrel hebt, dat je die, die korrels niet weer hoeft in, uh, in, in, in de deegwaren bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. ja. Maar dat dat de... beter oplost. Maar een klontje... Mm -hmm. Een klontje zakt meteen naar de bodem. Dus het is niet, we hebben het niet over, een, uh, over uh, een cappuccino met een hele dikke laag schuim. Maar nee, we ja, hebben het over de... Over, over de uh, hoe heet dat ze spul ook alweer? De senseo. De senseo, waar gewoon ja. zo'n klein crème laagje op liggen. Dat is toch niet dat dat hele suikerklontje zo dat hele crème laagje opeet? Nee, maar dat reageert daar gewoon mee. Door dat hele grove korrel... En... Daar zit veel meer lucht tussen die korrels. Oké. Okay. En hoe weet jij dat? Nou, dat is de ervaring ook. Dat is, dat is gewoon als je die goedkope suiker hebt. Jij, ook als je, ja. ook, nee, maar ook als je losse suiker hebt. Ja? Ja, nee, maar ook. Oh, neem, neem zelfs dan begrijp ik het dan begrijp ik nog wel een beetje, maar zo'n klontje. Ik ja, dat zie... is van diezelfde grove korrel gemaakt als die, die losse suiker. Ja, dat zeg je de hele tijd. Alleen, het, het, zo'n klontje absorbeert toch niet het hele crèmelaagje? Ja, toch. Hmm. Dan, ja. En dan is het weg. Dan, dan is dat crème weg. Kijk, ik ben, alleen, ik ben al lang al blij dat er iemand iets zinnigs over zegt. Over, over goedkope of duurdere suikerklontjes. Het verschil en daarom, tussen... is dat, daar, daarom is die prijs ook anders. Ja, Omdat die... ja. Dat, dat die minder uh, bewerkt is. Die suiker. Oh ja. Daar zijn die, die daar de grove korrelen, daar is niet zoveel mee gedaan. Hetzelfde als je een grove uh, maling hebt van koffie, een koffie en fijne maling. Die, je hebt ook een grove maling voor, om koffie te zetten. Ja. Dan krijg je een andere smaak. Ja. Ook weer. Ja. En, en de, Omdat het, uh, die fijne filtert veel fijner. Nou, ik heb toevallig laatst van uh, uh, mijn collega Winfried Baaiens gehoord. Die is opgegroeid in uh, uh, Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen, ja. Waar een uh, suikerfabriek staat. Daar worden altijd de suikerbieten naartoe gebracht. En daar worden van de suikerbieten wordt de suiker gemaakt. En dan kun je in die fabriek kun je ook een rondleiding krijgen. Dus ik denk dat ik dat toch maar eens een keer moet doen. Ja. Ik ben. Ik, ja, ik, ben, ik heb sowieso een soort suikerbieteninteresse die. Uh, die andere uh, mensen niet met mij delen. En uh, dan moet, wil ik nu, nu wil ik ook het verschil tussen goedkope en duurdere suiker. Ik ga, ik ga persoonlijk. Ga ik op, uh, op zoek naar een antwoord. Nou, heel goed. Dan, en dan horen we dat. En dan heb ik jouw basiskennis in mijn achterhoofd, Stefan. Ja, ik hoop dat het uh, dat het nog gebracht heeft. Oké, okay, dankjewel. Doe. Dag. Dag. 0800-1121. Ria. Goedemorgen, Astrid. Hallo, Ria. Um, <laughs> nou, ik wilde vragen of, de of er een luisteraar is die uh, misschien weet waarom uh, regelmatig Einstein met zijn tong uit zijn mond uh, <laughs> uh, afgebeeld wordt. Is dat zo? Ik, heb hem, ik, heb, ik kan me niet herinneren dat ik hem wel eens met zijn tong uit zijn mond heb zien. Uh. Ja, regelmatig. Zelfs op, op blikjes met. Uh, een of andere braindrank. Uh, hmm, ja, dat zal het misschien een grap zijn, of niet? Oh, nou, op aanzichtkaarten staat hij ook wel eens. Eerlijk waar, met ja. zijn tong uit zijn mond. Ja. En wanneer viel jou dat voor het eerst op? Uh, ja, dat weet ik niet meer. Uh, <laughs> ik vond het een merkwaardige foto. En onlangs deden wij een spel toen ik in de revalidatie zat. En uh, dat was een een of andere triviant spel. En dan moesten de mensen raden uh, <laughs> uh, wie mijn Einstein was. En uh, dan steek ik mijn tong uit. En dan is er toch niemand die weet waar ik het over heb, blijkbaar. Oh, toen viel jou pas op dat, niet, dat jij dacht van... Oh, dat is makkelijk. Ik steek mijn ja. tong uit en ik doe ja, mijn haar een beetje wild. Ja. <laughs> en dat was niet zo. Oh, wat grappig. Ja. <laughs> en en wat... aangezien Einstein ook nog met een leuwe taal vertrouwd is geweest... Ja. Uh, dacht ik, nou... Interessant. Want? Omdat ik ook een leuventaal heet. Oh, dat wist ik niet, sorry. Oh, sorry. Ria. Ja, oh, oké. Okay. Maar ben je dan ook uh, een verre aangetrouwde familie geweest van <laughs> ja, Einstein? Nee, al niet. Het zou toch kunnen? Ja, het zou kunnen. Maar ja. dat is een ander verhaal. Oh, ik ben wel benieuwd nu waarom er zoveel foto's zijn van Einstein met zijn tong uit zijn mond. Ja. Hey, en, uh, en je was aan het revalideren? Ja. Waarvan dan? knieoperatie. Oh, dan heb ik je al eens eerder gesproken, of niet? Nee. Nee? Ja, er zijn waarschijnlijk wel meer mensen met Maar ik met heb wel knie. twee knieën uh, laten opereren. Oh. Dat, dat zou kunnen. Oh, en heb je, heb je, heb je, had je last van je meniscus? Nee, niet de meniscus. Oh. Uh, slijtage. Oh, hoeveel jaar ben je dan? En de twee nieuwe knieën. Oh, even plasticen. Ja. Oh. En hoeveel jaar ben je? 71. Oh, zo klink je niet. En hoe oud was je dan dat je knieën gingen uh, verslijten? Oh, dat weet ik niet. Ik heb er al heel lang last van. Maar op een gegeven moment is de pijn zo erg, dan uh, kom je de deur niet meer uit. Nee, nee. En, en nu zijn ze allebei nieuw? Ja. En hoe gaat het nu met het lopen? Geweldig. Ja? Ja, heel goed. Hoe lang duurt het dan na zo'n operatie dat je weer rondloopt? Oh, dat uh, is niet lang. Uh, je bent een dag of vier in het ziekenhuis. En als je mensen thuis hebt, dan mag je in principe naar huis. Maar ik uh, ben alleen en dan... Uh, ben ik in de revalidatie geweest. Ja, ja, ja. een week of vier. En er zit je dan een beetje spelletjes te doen? <lacht> nee, je moet revalideren. Je moet uh, hard werken, uh, maar je mag s'avonds natuurlijk wel een spelletje doen. Oh, oké. Okay. Nee, en dan wordt er een beetje geëinstijnd. en. Uh... <lacht> <lacht> ja, onder andere. Nou, leuk. Ja. Nou, dan. Uh, um, uh, uh, ja, ik bedoel, uh, heb je in ieder geval mooie herinneringen aan jezelf met de tong uit de mond, als uh, Einstein aan het. Uh, <laughs> ja. uh, nou, ja, ik, ik ga proberen om er een uh, oplossing voor te vinden. Ja, uh, ik ben benieuwd. Uh, Ria, blijf luisteren. Uh, tong binnenboord. Ja, doe ik. Oké, okay. <laughs> dank je. Nacht ah, hoi. Nog verder. Dag. Ah, hoi. 0800 1121. Hoor ik nou net dat de suikerfabriek in Zeeuws-Vlaanderen niet meer bestaat? Wat een verschrikkelijk nieuws. Echt, het is wel fijn dat mensen alles even doorgeven. Maar de, de suikerfabriek in Zeus-Vlaanderen is er niet meer. En um, uh, dat betekent dat ik, waar stond nou nog meer een suikerfabriek? Dat kreeg ik later. Even kijken. In halfweg is er eentje: dan moet ik naar Halfweg. Ik weet niet eens waar halfweg ligt. Maar dan ga ik weer opzoeken. Ga ik naar de suikerfabriek in een er zat toch, ik, bedoel, ik, ik hoorde vorige week in het nieuws. dat het ontzettend goed ging met de suikerbietenoogst in Nederland. En dat betekent dat al die suikerbieten ergens naartoe moeten. Dus er zijn ongetwijfeld nog één of twee suikerfabrieken in Nederland. Dus ik ga dan. Uh... Nou, dan moet ik helemaal naar halfweg. Nou ja, dat is uh, net zover als zeeuws Vlaanderen voor mij. Nou, ga ik, ga, ik ga op suikeronderzoek uit. En uh, het zou fijn zijn als jij ondertussen even belt naar 0800-1121... als je weet waarom Einstein met de tong uit de mond op de foto staat. Kreeg ik nog uh, uh, even kijken, net um, een, uh, via de chat een berichtje van uh, Daniel... Um, die wil heel graag. Die is 14 jaar, luistert elke vrijdagochtend naar Nachtzuster... en die vraagt of ik eventjes groeten van Daniel uit Doetinchem wil uh, voorlezen op de radio. Nou, dat is hierbij ook gebeurd. He, zo uh, eventjes een servicemomentje uh, service om uh, uh, acht minuten over half vijf s'nachts op Radio 1. Uh, 0800-1121. Trouwens, als je dat verhaal van Einstein kunt uh, duiden, maar ook... Uh, nog steeds met de vraag van Robin over waarom er zoetstof in de zure haring zit. Wil is op zoek naar adviezen voor als je niet kunt slapen bij volle maan. En uh, of iemand iets meer kan vertellen over straling in de bodem... waardoor je last van uh, slaapproblemen kunt krijgen. Uh, Peter die wil nog steeds heel graag weten hoe het zit met de karakter... en aanlegtest van een pup van zeven weken. Heeft dat wel zin? Uh, Kitty wil weten waarom mannequins tijdens modeshows zo raar lopen... En volgens mij zijn dat zo'n beetje de vragen die... Ja, het bakpapier hè, van Evert, hoe, waarom dat niet in de fik vliegt, in de oven. Of zwart blakert. 0800 1121. Antoinette. Hallo, Astrid. Hallo. <laughs> Wat is het te lachen? Over de zoetstof. Ah, mooi. Ja. Uh, aspartam is op de eerste plaats dus nog steeds een betwist middel. Ja. Zoetmiddel. Ja. En uh, het is veel goedkoper als suiker bij je conserven te doen. En ook gemakkelijker. Oh, Oké, okay. maar waarom zit er suiker bij de zure haring? Omdat wij verslaafd zijn aan zoete smaak. Oh ja, het is natuurlijk, als het niet een tikkeltje zoet is, dan lusten wij het niet gewoon. Dan gaan wij er niet enthousiast over zijn. Gek is dat toch? Het he? is zelfs zo erg dat je geen kattenblikje tegenwoordig kunt kopen zonder dat er suiker in zit. Niet te zwaar! Nu dat moet het echt niet gekker worden. Ga zoeken. Nee, het is nog gekker. Dat betekent dus dat wij de katten opvoeden tot potentiële suikerpatiënten. En er zijn er al heel wat van. Ja, nou, ik zweer je. Ik heb dus een kat met diabetes gehad. Die moest Iedere dag ja. moest hij een prikje. Ja, en de dierenarts zegt, nou, je moet de moeite echt nemen. Terwijl het een heel proces is om dat dus bij te sturen. Ja, dus verschrikkelijk. En ongelooflijk kostbaar. Ja. En ga de gebitjes maar eens kijken van de huidige katten. Die oh. zien er ook niet meer uit als twintig jaar geleden. God, daar zullen mijn katten ook blij mee zijn, hoor, dat ja. je me dit vertelt. Dan moet ik morgen, morgen gaan kijken naar ja. de tanden. En heb jij wel eens een kat gevonden die uit zichzelf, zonder dat hij dus ooit een blikje had gehad, aan een snoepje of aan zoet is begonnen? Nou, ja, nee, ja, ja ik heb dan toevallig een kat die helemaal gek is van frambozen. Je hebt katten die hebben vaak zo'n rare... Ra de afwijking om op het ja. helemaal te vallen. Ja, je hebt, ja, ik heb ook een keer een kat gehad die was helemaal gek op dropjes. Daar zit natuurlijk ook suiker in. ja. Dat zijn hele onverwachte dingen altijd. Maar ja, het is... Mensen. Als je ziet ze heel lekkers, dan zijn ze ook helemaal niet meer kritisch. Maar ik zit inderdaad, als, als, als een kat moet kiezen tussen een muis of een zuikerklontje... dan vangt hij het liefst, denk ik, de muis. Ik denk het wel, Maar hij ja, vangt ook het liefst... daar weinig kans meer voor. Ja, muizen vangen ze ook het liefst om te spelen en niet eens ja. om op te eten, maar... Ja, het buikje voor, maar toch dat leuke spelletje nog met zo'n angst van ja. Ah, ah, maar... Ja, het is toch zo? Ja, maar ik vind wel... Ik... Suiker in kattenvoer? Echt waar. Ik, vind... Ik heb daar echt tijden aan besteed om nog een blikje te vinden zonder suiker. Je vindt het niet. Je liep, je liep in de supermarkt, alle kattenblikjes, ja. ingrediënt. Wat zit er nog meer in kattenvoer dan? Uh, pulp. Het is heel veel vocht. Uh, er zit dus uh, sowieso al, uh, hoe noem je dat, koolhydraten in. Dus er is al een... Overmaak van de koolhydraten naar uh, suiker. Maar dat kun je niet uitsluiten. Want er moet iets in wat bindt. En er moet iets in wat voedt. Alleen vlees is ook slecht. Als ja. je alleen vlees aan een kat zou, zou voeren. Oh. Maar het is ons heel aantrekkelijk gemaakt. En het zijn tegenwoordig rete dure blikjes. Maar als je dan ziet wat erin zit. dan denk ik. ik pak nog maar steeds mijn onsje hart. Ja. En ik, of ik pak uh, dus uh, goedkoop visje. <laughs> en ik doe er een boterham bij. En meneer weet wat geen andere dingen. En loopt te schreeuwen wanneer het zijn tijd is. Dus het bevalt hem allemaal prima. Ja, dan heeft hij geen klachten in ieder nee. geval. Ja. Oh, maar ik zit ik, suiker in kattenvoer. Ik ben helemaal ja. sprakeloos van. Ook. Maar ruik er maar aan. Nou. Zeker waar die saus die bij zit. Ja. Het is puur zoet. Het is heel aantrekkelijk. Het is net een soort uh, gerechtje wat we voor onszelf op zouden dienen. Qua smaak dan? Ja. Goh. Nou, ik, nou, goed. Maar dan, dan, is het, uh, dan wordt het opeens heel logisch dat het ook in de zure haring zit. Ja. Waar Want het ik... allemaal niet in zit. Oh, je, als je de. Uh, trouwens, de aspartame zit ook nog steeds in onze frisdranken. Terwijl het dus uh, onder druk staat dat het echt ongezond is, tot gevaarlijk aan toe. Maar goed, als je dus gaat kijken wat, wat, waar het in zit, dan verbaas je je daar zeer over. Ja, ja. Als ik hele dure ham zie, dan staat er ook ijsgoud bij dat er suiker bij gevoegd is. Dan denk ik, wat eet ik dan eigenlijk en wat betaal ik? Ja, dat is, maar dat is ook... Er uh, uh, was ook een vraag vorige week, of die week daarvoor alweer... waarom er dan weer suiker in uh, volverpakte vleeswaren zat. Dus ze gooit het inderdaad gewoon overal in. Ja, we krijgen een soort uh, gemaksmaakt waar, waar we zeer op gaan tuinen om het aan te schaffen... Ja, en de levensmiddelenindustrie vaart er wel bij. Nou, ik, ik vind maar een toestand. Ik hou niet van dat belazende gevoel. Nee, dat is het ook. Hè. Je wil weten wat je ja. krijgt. Maar ja, ik denk dan altijd, als het, als, het, uh, ik denk altijd als het overal ingooien, zal het toch wel een reden hebben. Nee hoor, het is alleen maar uh, verdiensten en ons tam houden. Oh. oh ja, maar dan geloof je misschien ook dat er uh, uh, chloor in, in het water zit om ons tam te houden. Nou, nee. Dat, dat, oh. dat, dat wordt zo gecontroleerd. En daar zijn, zijn de normen liggen, vrij strikt. En dat yeah. proef je ook meteen. En, maar uh, nee, vleeswaren, nee. nee. Een dure ja. soort ham. Ja. En je moet dan bedenken, dus, je hebt het nog niet eens over die met honing en weet ik wat aangemaakt is. Nee. Omdat je daar, daarvoor kan kiezen. Maar gewoon een dure soort ham. En, en je gaat dan lezen dat er dus uh, suiker in zit. Dan heb ik iets van, nou, dit, dit, dit is... Daar wil ik die prijs niet voor betalen, ben je normaal. Het moet niet gekker worden. Nee. Ja. Nou, dankjewel. je wel. Ik onderhand, als je een beetje niet meer nadenkt. Nou, nee. dan, heb ik, dan, dan koop ik toch sneerlevenborst. Nou, maar je bent wel heel lang bezig om te zoeken naar allemaal dingen zonder suiker dan. Ja, maar ik heb een tijd dus moeten zoeken om suiker uit te sluiten uit ja. mijn uh, voeding. Ja, ja oké. Okay. En dan kom ja. je er echt achter. Ja. Dus net als met vet, zo gauw je daar op, uh, dus moet zoeken, dan schrik je, je ook wel. Ja, ja. Nou, denk erom, Antoinette. Geen kattenvoer meer eten. Nee, maar ik had toch geen kat. <laughs> nee, hè? <laughs> Niet s'avonds op een toosje. Ik heb om mijn kat dus zo te houden zoals ik hem nu heb. En het komt mijn beurs ook te goed. Precies. En ik heb geen beduiveld gevoel. Nou, dank je wel voor je suikersoete verhaal. Dag. Dag, Antoinette. Dit is een heel mooi liedje. Het is Bert de Koning en Evelien.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 Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om vijf na elf elf, zag ik te bellen aan haar deur. Ze maakt lach te open en ik ruik een zoetige. Om tien na elf elf, liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met What? Wow. Vijftien na de vijf uur komt haar man terug van kantoor. Met zmoegen werkt de zijn twee pompjes in zijn oor. Schatzig, en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gewoon een zoentje en ze deunt, dag in die en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gewoon een zoentje en ze deunt, dag in Over elf kijken ze samen naar tv Je weet wel eens de koekjes Mijn laatste kopje thee En wordt meneer echt moe Dan gaan ze maar naar bed Slaap lekker schat, slaap wel Ik heb de wekker juist gezet In vier uur denkt ze En ze neemt een sigaret Haar ligt al te snukken Dus ze leest nog in bed In vier uur denkt ze, En ze neemt een sigaret. Armand ligt tot de snurken, dus lees nog wat. Mm, in dat lekkere bed. <laughs> ja, en dat lekkere bed, daar lig je waarschijnlijk niet in. Of je kunt niet slapen, want anders luister je niet naar nachtzuster. Maar mocht je nou wel heel goed kunnen slapen, bel dan even naar 0800 1121. Want Wil wil graag uh, goede tips voor hoe ze kan slapen met uh, volle maan. En misschien informatie over straling in de bodem en de invloed daarop, uh, van, uh, daarvan op je nachtrust. 0800 1121. Marielle, goeienacht. Goeiemorgen. Hallo. Hallo. Ik belde ten aanzien over die meneer uh, met die Jack Russell... Ja. die hij daarnaast uh, terug heeft gebracht. Ja. En ik had begrepen dat er nog geen antwoord op was gekomen. Nee, dat klopt. Ik ben wel benieuwd. Ja. Heb je verstand van honden? Ik heb verstand van honden, ja. Ik heb zelf, heb ik uh, 15 jaar lang collies. Ik ben uh, officieel fokker, 5 uh, ah. jaar nu. Ik heb op dit moment ook een nestje pups liggen van 6. Ah oh, leuk. Die uh, erg moeilijk aan de straatstenen kwijt te raken zijn wegens de vakantie. Ach ja. ze zijn ja. al 8 weken en ze mogen weg en er is er nog maar 1 verkocht. En wat zijn, het, wat zijn het voor collies? De lassie. Oh. Ik dat een lassie, dan weten mensen wat ik bedoel. Ah, oh, mensen acht weken oude lassiehondjes, ze zoeken nog een ja. huisje. Ja, die zoeken oh. inderdaad een huisje, ja. Oh, wat leuk. Dus echt, ze breken nu zo langzaam om de tent af in huis. Oh, dus ze ah. hebben geen karakter- en aanlegtest gedaan? Uh, bij mij ze, doen ze geen uh, karaktertest, maar ik doe dat. Uh, <coughs> ik kijk wel heel erg zelf naar de karakters van de hondjes. Ja. Yeah. Uh, er bestaat wel een MEC-test voor uh, dit rassen. Wat, wat bestaat wel? Een MEC-test? Een MEC-test, ja. Dat is een soort puppy-test, zeg maar. Dan komen er mensen langs en die doen dan uh, geluidstestjes. En uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Kijken hoe ze op bepaalde dingen reageren. Hoe ze makkelijk op de rug gaan liggen. Zijn ze dominant, zijn ze niet dominant? Uh, dat soort dingetjes. Maar ik vind dat zelf niet, uh, ik vind het wel belangrijk, laat ik het zo zeggen, maar ik, ik doe daar zelf niet aan mee. Ik kijk heel erg als de kopers komen van, ah, uh, hoe is de kop bezorgd? heeft hij al een keer eerder een collie gehad, ja of nee, dan ga je er als topper zijn ook anders mee om. Als mensen al een keer eerder uh, het ras in huis hebben gehad, als mensen die voor het eerst een collie aanschaffen, en dat geldt voor ieder ras, is dat zo. Want... En Jack Russell is natuurlijk niet de makkelijkste. Nee. En ik had begrepen dat deze meneer al eerder een Jack Russell heeft gehad. Yeah. Het feit is wel dat hij noemde: van, ja, mensen willen ook graag uh, een hondje kiezen wat ze graag willen. Yeah. Of dat ze een bepaalde voorkeur hebben. Mensen kunnen bij mij altijd wel een voorkeur uitspreken. Daar probeer je ook wel rekening mee te houden. Maar dat raketjes van de hondjes ga je pas zien zeg maar, met een week of vijf, zes. Dan komt het een beetje naar boven van, hé, hey, is die uh, best wel van de piek of is die wat terughoudend en nou dat pas je ook weer af op de op de putkopers. En ik geef ze meneer van de tien keer gewoon een poetje in de hand. En dan zie ik gauw genoeg als ze, ze tegen ze aanhouden van hé, hey, die blijft lekker rustig zitten. Die vindt het allemaal wel best. Of je geeft een pup en die probeert met alle mogelijke moeite tussen die armen vandaan te komen, zet ze hem dus vreselijk af. Dan weet je gewoon als zijn dat, dat dat hondje niet bij de juiste persoon is. Maar stel nou, er komt iemand en die wil van jou zo'n uh, zo lassie kopen. Ja. En, die, en, en alle lassies die je probeert, allemaal willen ze weg bij diegene. Zeg je dan nou, sorry, maar u verkoop ik geen hondje? Nee, ik, dat, Nee, zo niet. Het is wel het hele uiterste natuurlijk. Ja, het zal ook het niet vaak wel gebeuren. Een match. Kijk, als mensen een bepaalde voorkeur hebben, ze willen of een reu of een teef, mensen weten het nog niet. Maar stel, ze willen een reu en ik heb drie rooien zitten en de ene reu die, die wil niet. Juist diegene waar ze de voorkeur voor hebben. Ja. Dan leg ik de mensen ook uit dat het gewoon niet verstandig is om juist dat hondje wel te nemen. Want als volgers zijn, dan zit je gewoon niet op te wachten dat je na een half jaar dat hondje terugkrijgt met alle problemen van die. Nee, precies. Ja, ja. En zijn het mensen die al eerder wel een vrij dominant hondje hebben gehad, dus met name reuwen, die gewoon een wat, wat strengere hand nodig hebben in plaats van een teef, dan durf je die gok wel te nemen en dan denk je, dat komt wel goed, want yeah. we hebben dat geest dus wel onder de knie. Yeah. Yeah. Maar er komt gewoon best wel veel bij kijken. en Mensen zijn inderdaad wel gauw gepikeerd als ze zeggen van ja, maar ik wil per se die. Als je als gokker zijn de goede uitleg kan geven waarom het verstandig is die dus niet te nemen, maar een ander rondje te kiezen die wel de klik heeft met die eigenaar. Dan is het mij in vijf jaar tijd, nu bijna zes jaar, nog niet overkomen. Laat ik het afbloppen dat ik het hond <laughs> nog terug terugnemen. Maar ja, dat, dat is juist wat hier gebeurd is. Deze, deze meneer heeft juist zich laten aanraden door de fokker welk hondje bij hem paste. Want er is helemaal die test uh, gedaan. Ja, ik vind wel dat uh, Jack Russell, wat je zelf straks ook al zei, is natuurlijk wel een spring in het veld. Ja. En ik heb ze bij mij in de straat ook om me heen zitten. Er is een tijd geweest dat je de film van Milo... en iedereen wilde naar Milo, want oh, een Jack was zo leuk. Yeah. Maar een Jack is een, uh, is een jager en is een beidehand hand hondje. En dat yeah. hondje hoort eigenlijk gewoon lekker op een boerderij of een manege rond te lopen. Daar heeft hij naar zijn zin. En ze zijn gewoon behoorlijk fanatiek. <laughs> Dat, dat is wel een, een punt dat je zegt van nou ja, daarom vind ik het ook jammer voor die meneer. Want die heeft er al één gehad. Dus dan zou hij zeggen van nou, die zou dat toch wel onder de knie hebben kunnen krijgen. Yeah, yeah. En waar dat hem dan in zit, uh, is die fokker, ik persoonlijk als fokker zijn dus mij zou overkomen, dan zou ik daar gewoon eens uh, een kijkje gaan nemen hoe dat in huis heeft plaatsgevonden. Want 9 van de 10 keer kan er ook iets wezen waarom het in huis of uh, de, de situatie of het eigenaar zelf. ...waarom die hond zo druk is. Ja, ja, ja. En dan is het maar makkelijk om te zeggen... ...ja, ik breng hem terug als je... ...ik zelf zou zeggen van nou, ik kom eens even langs... ...ga nou, eens even kijken wat is er aan de hand... ...of bedraagt ja. de hond zich daar... ...en kijken of er toch een oplossing mogelijk is... ...is dat echt niet het geval, ja... ...dan houdt het op. Ja, het, mij fascineert nog steeds die uh, karakter- en aanlegtest. Want die test die jij net beschrijft, die, die heet dan niet zo... maar dat klinkt toch ook ongeveer. En dat gebeurt dan ook al heel vroeg. Ja, die, die voorbereid heeft dus daadwerkelijk wel iets gedaan... Uh, waar, waar ze al op geselecteerd worden, zeg maar. En ja, ja, daarom precies. is dit wel een ja. bijzonder geval, dat die klik dan toch niet... Uh, ja... Er was, om het zo maar te zeggen. Maar zijn er dingen in de hondenwereld die, die bijvoorbeeld altijd um, als een soort verkooppraatje worden meegegeven? Zoals van uh, hier, een, uh, hier koop je een hond inderdaad met uh, bijgeleverde aura-foto en sterrenbeeld. Uh. Nee, dat, dat is voor mij iets uh, vreselijk nieuws. Oké. Okay. Zeg maar. dat is, dat is, ik ken dat absoluut niet. Nee, nou, het dat, zal ook allemaal uh, zo vaak niet lopen. Maar... Ik denk menig dat dat ook maar heel zelden gebeurt. Wat, uh, met name die Aura-foto. Nou, die heb ik zelf ja, verzonnen, dat... hoor. Die zal niet echt... Oh, uh... ik kan het. Er, ik kan er, ja, je mag het gebruiken. <laughs> Misschien ja. dat je collies als warme broodjes over de toonbank gaan... als je de Aura-foto bijlevert. Ja, je weet mijn nooit Nee, ik, ja, het nee, zijn toch Het probleem is gewoon dat... Je merkt aan, aan mensen gewoon, die willen dan een ras, en laat ik dan even in dit geval de collie nemen. Die be, bestaat in drie kleuren, bloemmurrel, de tricolor en de zebel. En dan op een of andere manier willen mensen gewoon een bepaalde kleur. Nou, ja. er is nu een overvloed aan tricolors en niemand wil een tricolor. Nee, dus dan een of een En dan denk ik, nou ja, uh. wees verstandig als je graag een collie wilt. Dan is het karakter is vele malen belangrijker, al is die pimpelpaars met een witte stip. Ik kom er ja. even wat. Ja, maar ja, als er genoeg, ja, als je een andere Mensen kan... hebben dan iets voor ja. ogen, dat, dat moet het dan wezen, of ja. dat, dat willen ze dan per se. Uh, ja, vraag me niet waarom. maar ik vind ja. het een hele rare redenering. Zeg maar. ja. ja, het is een soort ideaalbeeld, hè. Ja. Nou, uh, dankjewel, Marielle. Ja, ik ben bang dat, uh, dat het niet... Um, dat verder over die karakter- en aanlegtest dan niet heel veel te zeggen valt... Ik denk dat uit iedere, inderdaad, wat jij ook al zegt... uit iedere karakter en aanlegtest van een Jack Russell komt van... ja, hij is actief en soms wat druk en het is een puppy. Ja. Dus dat heb je altijd, ja. Maar ik hoor bij jou ook een beetje afkeuring over de Jack Russell doorschemeren. Maar ja, jij bent natuurlijk... Nee, laat ik het zo zeggen. Ik vind Jack Russell's best leuke honden vinden... als de mensen ze dat geven wat ze nodig hebben. Ja, ja. En dat, is, dat, dat zie ik bij mij in de buurt. Daar stikt het van de Jack Russels. En die honden worden gewoon te weinig uitgelaten. Waardoor ze stikken van de energie. Wat ja. ze uit zichzelf van oorsprong al hebben. Ja. Maar niemand en bij jou in de buurt het... heeft een menation natuurlijk. Uh, bij mij zit ook een menation. Oh, en hebben die al een Jack Russell? die hebben ook een Jack Russell. Ja. Maar kijk maar, bij mijn manege, daar loopt 9 van de 10 keer loopt daar een Jack Russell. Oh, dat is een hele geschikte paardenhond. Paardenmensen die willen toch ook wel graag een Jack. Oh, grappig. Ja, nou. Dat nou. is wel wat je in de praktijk ziet. Ja. <laughs> nou, ik, ik wens je heel veel succes met, uh, met de lassies. Ik denk dat het dat komt vast wel goed. Na de vakantie, ja, iedereen weer een gezellig hondje in huis. Ja. ja, dankjewel. Ja, als we terugkomen van vakantie, dan komt het vast wel weer in orde. Ja, precies. Bedankt voor je telefoontje, Marielle. Graag gedaan. Goeiedag nog. Dag. Dag uh, Tot ziens. Straks nog een uur lang vragen en antwoorden bij Nachtzuster. Dus uh, mocht je nog een antwoord hebben, bel dan vooral 0800 1121.